Bestuur stuurt maar belastingbiljetten zonder er rekening mee te houden dat de wereld in puin uiteenvalt. Maar ik zal die dorknoper eens de waarheid gaan vertellen. Een nieuw aspirantlid. Dat komt goed van pas. U komt zeker voor de aanslag? Uh, uh, nee, deze heer draagt net zo'n speltje als ik. Dat geeft een warm gevoel.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 Niet alleen dat de belastingen een heer verpletteren, maar men behandelt hem op de meest grove en stuitende wijze. Wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat, een ontvolgbeen! Oh, oh. uh, dit moest gebeuren. Ik was er al bang voor. Om deze tijd oh. moeten de belastingaanslagen de deur uit. En dan wordt er onder hoogspanning gewerkt. Zodoende. Het is teur. Een rovershol, dat is het. Men schrikt er zelfs niet voor terug om lieden van stand met grof geweld schrik aan te jagen.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 Jammer van zo'n keurige iemand. Zou het soms een gezelschapsspel zijn? Ha, het herinnert mij aan dat raadseltje. Het hangt aan de muur en het tikt. Oh, Kom aan, ik ga toch eens kijken wat hij bedoeld kan hebben. Hey, het tikt, net als ik al dacht. Nu eens kijken wat het is. Er zit, dunkt een vekker in... Een tik, tik, tik, tik, tikkende tijdbom? D dit is een aanslag. O, die heer wilde mij waarschuwen. Dat is het, als men begrijpt wat ik bedoel. Ra naar buiten daarmee! Oh, feestelijk is dit alles! Huh.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 Ik weet niet wie het doet, want ik ben altijd goed voor de minder bedeelde. En niet lang geleden heb ik Joost nog een horloge gegeven. Maar zo is de wereld. Stank voor dank. Misschien komt het omdat ik een van de laatste lieden van mijn stand ben. Dat zet wellicht kwaad bloed. Ja. Uitstekend. Het is werkelijk knap hoe dit aalit het speelt. Niet alleen de keuze van dit Jan Hagelhotel en het horriebele blikpark dat erbij hoort...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 Fijne huiswerk Ik zal er een echte slinger aan maken En dan maar draaien Kunnen we lol hebben Het zijn toch wel enige luidjes hoor Ik heb in geen tijden zo gelachen Maar dit hemd is te groot Oh, oh. oh Ook dat toch Gunt bij een slapeloos heer dan niet eens zijn nachtrust Oh. oh.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 die ik. Met bommel. Er staat hier een kinderledikant in mijn badkamer. En als er aan de slinger gedraaid wordt, vliegt het in de lucht. Wat is dat voor onzin? <totstuk> meneer bommel. Huh? Niet draaien. Huh? Vooral niet draaien, meneer nee. bommel. Nee. Blijf rustig, meneer ja. bommel. Ja. Niet, meneer bommel. Ja, niet draaien. Blijf niet ik heb een vraag. Blijf rustig, blijf. Ja, rustig. Nee, nee, nee, nee. ik weet binnen niet. meneer bommel. Ik blijf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 Wat is dat voor een machine? Dat is een grijzer. Hm? Draai eens aan dit kraantje, kunnen we lol hebben. Waarom? Nou, zomaar. Jij houdt er ook wel van een grapje. Ja. Hé, doe joh. Dan kunnen we lachen. Nu moet je me vertellen. Het oh. <lacht> He. oh, okay. Enige, moet je horen, Tom Poes. Oh. Straks maak ik hem echt met buskruid in plaats van peper. Hoe vind je dat? Een oh. <lacht> oh. spion. Een indringer.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 En verder kunt u overgaan tot de uitvoering van plan P. Doet uw best. Kom op, Tompoes, In de waszak met jou. Enigjes. Ik denk er niet over. Ik, zo flauw. ik vind Jan om niks lekker. In de zak jij. Ah, nee. <hullied> <hullied> <hullied> eh, Dit hemd moet in de was. Het is trouwens te groot. Dat loopt niks enig.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 Oh, wat een minne streek. Men drijft hier zelfs de spot met de ridderlijke gevoelens van een heer in moeilijkheden. Maar, maar, ik, maar ik zal jullie weten te vinden. Ik doorzoek dit hele huis van boven tot onder. Op dat moment stapte hij op een valluik dat onder zijn voeten openklapte. <tie> en hij verdween in het daaronder gelegen vertrek.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 Maar het staat mij tegen dat ik de enige ben die er normaal uitziet... als u begrijpt wat ik bedoel. Die, die, die witte jurken. En nog een beetje. Er wordt in voorzien. Excuseer de slappe puntmuts. We hebben een slechte wasserij, maar we moeten ons behelpen. Wilt u hier plaatsnemen? Uh, <tie> Wat, uh, wat, wat, wat gaan we doen? Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik stel voor om de verdere aanslagen te bespreken. Ja, die, die zijn een schande. Wat kunnen wij als opstandige heren daartegen doen? Een schande? Ja, daartegen doen. Het spijt me dat u ontevreden bent. Laten we dan, voordat we verder gaan, de resultaten afwachten van het nieuwe aspirantlid. Hij is bezig op het politiebureau.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 Hoe gemakkelijk kan het embleem niet in verkeerde handen vallen. Ja. En dan... hoe oh nee, hoor. Ik ga hem op dit hemd vastnaaien. Dan valt hij er niet weer af. Aha. Goed dat u het inziet. Om lid te zijn van onze bond moet men zo'n verfijnd heer zijn... dat men zelfs de aanwezigheid van iemand uit het grauw niet kan verdragen. Wanneer het Jan Hagel u benadert, moet uw haar overeind <lacht> nou. Ik heb niet eens haar. Uh, uh, uh, kom hier, was zo'n giegel niet zo dom? Waggon? Uh...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 Waar moet het heen wanneer wij niet eens een porter van een heer kunnen onderscheiden? Gelukkig had onze voorzitter deze figuur meteen. Ja. Door. Maar intussen weet deze grauwe wasbaas te veel. Hij moet geliquideerd worden. Huh? Ja, wat enig. Ik ben hem. Maar wat is zijn uh, lik... Uh, lik... Uh, lik... Uh, lik. Juist, ja, lekker uh, uh, ah. ja, goed idee. Maar, maar dat komt later wel. Laten we, uh, <tiedacht> eerst maar even doorgaan met, uh, ja, wat anders. Uh, sluit je wachten voorlopig maar op in een zijvertrek. <tiedacht> ja. Ziezo. Uh, uh, uh, wat nu? Nu de volgende aanslagen. Kijk. Ik heb hier een lijstje van adressen die op het programma staan. Drommels, kent u die adressen dan? Dat is knap. Ach.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 een zekere bommel uit de weg te ruimen. Anders bouwt hij zijn rommel toch weer op. Want u, meneer de voorzitter. Veroorzaak... Oh, ik, ik, ik wil het niet hebben. Het, het, het, het is een schande. Nu weet ik wat jullie bedoelen. Ik bedoel die, die aanslagen en zo. Als iemand begrijpt wat ik bedoel. Mijn, mijn, mijn goede vader zou... Ik, ik, ik, ik, ik, ik. Doe nou open. Jullie oh, hebben beloofd me te likken. Lekkeren